12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland heeft niet het recht om het Nederlanderschap in te trekken... van twee jihadisten die zijn gaan vechten in Syrië en Irak. De twee sloten zich in 2013 en 2014 bij enkele strijdgroepen aan. Maar die groepen stonden toen nog niet op de lijst van verboden organisaties... zegt de Raad van State. Toen de mannen bij Verstek veroordeeld werden voor terrorisme... trok de staatssecretaris hun Nederlanderschap in. Maar dat kan dus niet. In Indonesië gaat president Widodo op kop bij de presidentsverkiezingen. Met de helft van de stemmen geteld staat Widodo op 55 van de stemmen... tegen 42 voor uitdager Prabowo Subianto. Die mikt in zijn campagne op de radicalere moslims. Hij waarschuwt dat het land uiteenvalt zonder zijn sterke leiderschap. De ruim 190 miljoen Indonesiërs kiezen vandaag ook een nieuw parlement... en regionale bestuurders. De voorlopige uitslag wordt vanavond bekend. De officiële uitslag is er pas volgende maand. Portugal kampt met een brandstoftekort doordat chauffeurs van tankwagens het werk hebben neergelegd. De regering spreekt van een brandstofcrisis. De chauffeurs staken sinds maandag voor betere arbeidsvoorwaarden. Daardoor zijn ruim 200 Portugese tankstations gesloten. Bij andere stations staan lange rijen. De Chinese economie is het afgelopen kwartaal met bijna 6,5 gegroeid, dat is meer dan verwacht. Economen hadden op minder groei gerekend vanwege het handelsconflict met de VS. De Chinese economie groeide vooral door overheidsinvesteringen in bijvoorbeeld wegen. En banken lenen in opdracht van de regering meer geld uit. De drukkerij van Donald Duck, Libelle en Voetbal International blijft die bladen gewoon drukken. De drukkerij zit in financiële problemen en vroeg vorige week faillissement aan. Uitgever Sanoma garandeert dat Donald Duck, Libelle en V.I. voorlopig gewoon blijven verschijnen. Het weer, wolkenvelden en wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land ook kans op een bui. En het wordt 16 tot 19 graden. Morgen veel zon, ook nog wat sluierbewolking. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Lekker weer buiten. Dat ook nog eens een keer. Het is, weer, het, uh, ja, het is uh, mooi om zo de middag te beginnen. Dolly is een beetje vermoeid, dames en heren. <laughs> Je heeft net de week lopen doorzagen op het strand. Met zo'n oud roestig rotzaagie. Ja. Jongen, jongen, jongen. Jongens, wel hard werken, hè? Ja, maar en, er is was gelukte, die, en er was niemand die je wilde helpen. Nee, nooit, nee, natuurlijk nee, nee. voor. Ja. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. We Wat fijn ja. dat jullie er weer zijn. Jullie er weer zijn, ja. Ja, ja. ja, ja maar ja, voor, ja. volgende week doel wel even helpen... Hoor, met dat doorzaken van die week. Want, uh... Als je zegt, we gaan de week afsluiten in de kroeg... dan zijn ze er allemaal. Ja, dat komen ze ja, allemaal. Ja. Ja. Ja. En dan denken ze ook nog dat jij trakteert. Ja. Oeh, oeh, oeh. ja. Maar goed, het is de Paasweek, dames en heren, en uh, we zijn op weg naar Pasen. En het kon eens heel druk worden in Zandvoort. Want het wordt prachtig weer met Pasen, heb ik begrepen. Nou hè? Ja, ik heb nou. zo wat gehoord, maar het schijnt heel mooi weer te worden. Ja, en en, jij ja, uh, moet in Zandvoort zijn, hè? Uh, ja. Ja, ja, ja, jij ook. Ja, maar ik ben al in Zandvoort, oh, maar ik denk wel dat wel. jij beter je tentje even op kan zetten. Is het zo? Ja, je ja, wordt druk, hoor. Ik heb geen tent. Heb je geen tent? Nee. Wow. Hey, Ik heb er nog wel één op zolder liggen ah. hoor. Twee slaapzakjes. Hoppa. Uh. Ja. <tom> nou ja, ja, want zondag is uh, de vintage markt, hè? Weet dat toch? Weet dat toch wel niet? Ja, nou ja, nou, ja Markt. Nee, het is, het is een, een evenement, hè? Vintage. Ja, ja. Okay. Oh, dat uh, komen alle luchtgekoelde volkswagens. Uh, komen bij elkaar, of tenminste de eigenaren van die wagens. Ja. En die nemen dan die wagens ook mee. Natuurlijk echt hey, godsammer, ja. zo dus. Ja. En uh, er zijn inderdaad wel allemaal kraampjes... en gezelligheid en leuke dingen. Het kan niet uh, anders dan gezellig, want wij zijn er. Wou ik net zeggen, onder andere... Mm. <laughs> Onder andere de mensen van het programma Zandvoort Luncht. Wij zijn ja. ook daar aanwezig. We ja. staan live te draaien hè? van 12 tot 2 Want, op zondag. Ja, uh, van en 12 de, tot 4, ja. sorry. Nee, wij van 12 tot 2. En, Roy, ja. en daarna komt Roy. Ja, ja, ja dan ah. doet hij zijn paashaaspak weer uit. Ja. Nee, echt waar. Die loopt daar in de paashaaspak rond. Het is niet door, Ja, dan. Die laat zich ook overal verlenen, die is, jongen. Ach, door, God. Door. Ach, wat. Ja. Nou ja, als je me niet denkt dat ik het na twee jaar... En jij moet het overnemen. Had hij dat toch niet gezegd? Nee. Nou, hij maar draait van 2 dat... tot 4, dus dan moet jij in het pak. Met ja, je mandje met paasreitjes. Ja. Ja. ja, Ik ben om 2 uur, uur klaar, dan ga ik het terras op. Ik ben om 2 uur klaar, dan ga ik het terras op. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus kijk kijken naar in, in, in de de Kroegen. Oh. Ja, ja. Hey, bij ja. Jullie komen toch wel langs hè, bij Pintertje? Even kijken bij ons gezellig. Ja, wel een verhaal, ja. jongens, ook gezellig. Ja. Jongen. Goed, ja, um, en verder, nou vandaag uh, ja. ons reguliere programma natuurlijk We hebben straks uh, cultuur Uit de regio, niet de Zandvoortse cultuur Want dat hoort u al in andere programma's Maar wij doen de regiocultuur Van heel Kermerland. Dus vanaf Beverwijk tot en met Heerlegom Alles wat er in de theaters te doen is Dat gaat u straks horen van Dolly uh, Yes uh, Verder hebben we natuurlijk uh, nog een, uh, een drie in -een. We hebben nog een paar uh, artiesten in het licht En uh, Oh, dat is lekkere muziek, misschien wel. Nou, uh, lijkt me genoeg allemaal, toch? Toch? Ja. Hé, hey, um, heb jij je schoenen bij? Hoezo? Moet ik hem zetten? Nou ah, ja, ik, ik zoek hem. schoenen. Heb je scho schoenen nodig? Ja, ik zoek hem paar schoenen. Moet ik even mee helpen zoeken? Ja. Hé, hey, I found him. The shoes... three in one in, in the shoes Right Zelf, ze. <lacht> He, heb, ik, heb ik dit uitgezocht? <lacht> ja, dit heb jij uitgezocht, ik heb hem aan jouw lijstje gejat gewoon uh, ja. Maar ik vond het <lacht> erg leuk natuurlijk, want dit je ken ik natuurlijk nog wel, de shoes. Oh. Ja. <lacht> ze zijn actief geweest van 1963 tot en met 1975 maar liefst. Uh, ze kwamen uit Zoeterwoude. Ja, alle plaatsjes in Nederland komen leuke beentjes vandaan. Ja, en um, ze heten ook als... Uh, origineel heten ze de White Shoes. En ze hebben ook nog Double U geheten. Um, maar dat was zonder de Zonderzanger Theo van S. En uh, de grote hits waren onder andere... Nou, die heeft u alle drie gehoord. Na, na, na. Don't You Cry For A Girl uh, als eerste. En daarna, na, na, na. En daarna, uh, Osaka. Osaka. Ja. En dat was een hele grote hit. Ging niet over die Japanse stad trouwens. Het ging over een meisje dat Osaka heet. En, en, hoe bedenk je dat? He? Ja, Uit Een Meisje dat Osaka heet. Ja. Zo. Kan toch? Weet ik toch? Ja, kan allemaal. Ja. Theo van Es was de zanger met het hele aparte stemgeluid. Want dat had hij echt wel. Ja. En dan hadden we Wim van Huis. Die speelde gitaar in dit beentje en dan de broertjes Jan en Henk uh, verstegen. Jan deed de basgitaar en Henk deed de drums. En als je naar hun platen luisterde, dan hoorde je daar ook vaak veelvuldig piano en uh, toetsen en vibrafoons en zo. Maar dat, was, uh, dat waren studio muzikanten. Die maakten geen deel uit van, de band. van, van het bandje. Ja. maar zeggen. Nou, leuk om weer eens te horen, hè? Ja, toch? Ja. ja. ja, ja, ja. Gaan we gaan heel veel van dit soort spul draaien, hè? Die lekkere oude... Bij, uh, bij de vintage, ja. Wat ja. allemaal bij hoort, ja. Ja, gaan we lekker ja, oude graag. Volkswagen muziek draaien. Ja. ja, want we hebben vandaag ook uh, een artiest in het licht die echt daar thuis hoort, hè? Ja, Ja, ja, ja. Die, uh, hoe heet je ook weer? Eddie Croachan? Nee, Eddie Cochrane. Cochrane. Oh, maar Cochran. ik, heb eerst een, ik heb eerst een andere. Ik heb eerst een andere. Ja, maar ik bedoel, maar, hij zou daar echt niet mee staan. Die, die, nee, die, die maar die ook komt ook gerust van. In het licht. Komt echt aan de pot. Aan, aan het pot. Ja. Dit zijn de Mercy Beats en de zanger daarvan is Jarig. Wishing and hoping and thinking and praying. Letting and driven. It's night of a charm that won't get you into a heart. Gotta do is hold it and kiss it and love it, then show her that you care. Show her that you care just for her. Do the things she likes to do. Wear your hair just for her, 'cause you won't get it. Think it and a dream, wish it and hope it, 'cause wishing and hoping. And praying, planning, and dreaming, her kisses will start, that won't get you into her heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold her and kiss her and love her and show her that you care.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 Uh, weet nou niet precies, uh, hou je kop Ik weet nou niet precies welke, <coughs> de, welke de originele versie was. Want er stonden wel drie verschillende versies van dit liedje. Van deze band op, uh, op de uh, uh, streaming playlist. Audio. Ja, ja. Op de playlist. dus, dus uh, Ik wist dat hij niet. Ik heb deze maar gekozen. Ik had ah, ook nog ja. een andere kunnen kiezen. De ja. Mercy Beats. En uh, een beetje genoemd, naar natuurlijk, de muziekstijl uit Liverpool. Die, uh, vanaf 1961 zo'n beetje opgang leed daar en ze zijn ook opgericht in 1961, ze zijn gestopt in 1966. En daarna in 1992 uh, weer uh, opnieuw begonnen en doen het nog steeds. <coughs> uh, de gitariste van Tony Crane, ja ja, die is jaren vandaag, dus Tony van Harte gefeliciteerd. En uh, dat je er nog maar vele jaren bij mag, uh, mag krijgen. En het was natuurlijk een van die Vele Liverpoolse bandjes die uh, meeliften op het grote succes uiteraard vanaf 62 van de Beatles. En uh, ja, er waren er heel wat. De Billy J. Kramer en de Dakota's. De, de, um, god noem ze op, Jenny en de Pacemakers, Freddy en de Dreamers. Dus uh, pff, nou ja, het is te gek. Er waren er zoveel. Het is te veel om, uh, om, om op te noemen. Um, in ieder geval, dit waren dus de Mercy Beats. En dan gesproken over uh, artiest in het licht nou hier komt er weer één artiest in het licht Eddie Cochran O well I gotta get over the record machine when it comes to rock and she's a queen We love the day I told my sister the night all the more I can hold her tight but she lives on the 20th floor of town The elevator is broken down so I walk one Five, three, five, four, five, six, seven, flat, eight, flat, more. Up on the twelfth, I'm starting to drag. Fifteen, the foot, I'm ready to slack. Get to the top, I'm too tired to ride. When she calling me up on the telephone, she come on over, honey. I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with an aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk, one, two, five, three, five, four. Six, seven, flat, eight, flat, more Upon the twelfth I'm ready to drag A bit deep before I'm starting to say Get to the top, I'm too tired to rock Well, listen to Chicago for it passed Till it's affixed, a fixed time, I'm using the stairs. Hope the rail before it's too late. Am I baby too much to wait? All this climbing is a getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, five, three, flat, four, five, six, seven, flat, eight, flat, more. Up on the twelfth, I'm a ready to drag. Well, the fifteenth floor, I'm a starting to sag. Get to the top. I'm too tired to rock. Dan ben je 21 jaar. En dan... Eh, dan ik is nou, het over. Ik. Dat hoor ik, nou, ik weet het niet. Er speelt iemand mee. Gezellig. Ik oh, vind het wel mooi klinken. Nou, nah, weg met iemand. Ja. Bon, weg. Uh, Sorry hoor meneer. Nee, hij, wil, hij wil het niet. Nee. Dag. Ja, nee. Dag. Da, nee. nee. Andere keer weer. Mazzel hè. Ja. He? ja. Wat ga ik nou vertellen? Oh ja, Eddie Cochran, 20 jaar geworden, de man. Want uh, hij overleed al uh, op 16, uh, 17 april 1960. En uh, ja, dat was heel jong natuurlijk. Uh, en toch, ondanks het feit dat, uh, dat hij maar een heel korte carrière heeft gehad, zijn toch veel van zijn liedjes uh, heel erg bekend geworden. Come on, over, come on, Everybody bijvoorbeeld. Ja, en, uh, en heel toevallig, uh, want van de week was de herhaling van uh, Nostalgisch Antwoord... En toen hoorde ik onze ex-collega Pascal van de Beek. En die draaide Three Steps to Heaven van hem. Ja. Ja, dat is zo toevallig. Dat is heel toevallig. Ja. En dat was een van zijn bekendste liedjes. En dan hadden we ook nog de Summertime Blues. Mm -hmm. Waar later bijvoorbeeld The Who en ook Blue Cheer nog grote hits mee hadden. Maar dat waren liedjes van hem. En dit nummer heb ik eigenlijk speciaal gekozen. En dan komt natuurlijk mijn Beatles connectie weer. Ja ja, ja, ja sorry. Ja, ja. Maar uh, dit liedje, de, de Twenty Flight Rock, dat was eigenlijk het liedje waarmee Paul McCartney uh, auditie deed voor John Lennon bij de Beatles. <laughs> ja, en daardoor is. Paul McCartney bij de Beatles gekomen, hè? Precies! Ja, ja precies! Ja, ja, ja, Jij ja. snapt het, hè? Man. Lennon was behoorlijk onder de indruk ervan. Ja, want ja. Hij, dat had dat hij niet verwacht... dat uh, ja. Binky van een jaar of 17 zo goed gitaar kwam spelen. Leuk, kennen. hè? Ja. En het leuke was, hij deed dat natuurlijk op gitaar... en zou later dus basgitaar gaan spelen. Maar goed, uh, dat is dus ook weer een, een, een link. Dus dan weten we dat ook allemaal weer uh, ja. in de geloof. Interessant. Dat wil niet weg, hè? Met zich, is hij weer. Meneer, wilt u alstublieft... We zijn, ja, we zijn een programma aan het maken. Ja, sorry. Ja, hey, nee. Ga weg, oh. joh. Doe ja, ik ben met met ik piano voor je. Weg. Ja. Ik doe even die klep dicht, hoor. Oh. oh, hij blijft gewoon doorspelen. Oh, gelukkig. Wat is dit dan? Het is alleen aan het koken: Borsjes? Ja. bacon. Ja. Nee, hey, het is vandaag ook de sterfdag van Linda McCartney. En wat heel veel mensen niet weten, dat ze zelf ook platen gemaakt heeft. Niet alleen met Paul, maar ook solo. Huh? Cook of the House. Als je dan toch een man hebt die in de muziek zit. hè? Ja. Ja. Maar waar, waar is zit dan voor? Dat geluid? Nou, het de cook of the house. is een kook. Oh. Dat is gewoon, een, dat is gewoon het eten wat in de pan ligt te pruttelen. Ja, ik dacht dat ja. het regende, joh. Nee, het hmm. eten ligt in de pan te pruttelen. Het is ja, geen vlees, ja. want ze waren veganistisch. Okay. Dus uh, het zal geen vlees geweest zijn. Het zal geen hamburgertje geweest zijn. Misschien een rare veganistisch. Ja, een Veganistische hamburger <laughs> of zo, weet ik veel. Of misschien was het Paal zelf, die maar, lag te pruttelen. <laughs> nou, ja, Paul, nee, Paul pruttelde niet zo. Nee, dat nee, was, pruttelde het was we echt niet, wel zijn ja. grote liefde, hoor, deze mevrouw. Ja, ja, ja. ja. Uh, Linda Eastman, zo heette ze. Uh, ze werd oorspronkelijk gezegd dat ze afstammeling zou zijn van de Kodak-miljoenen. Nou, dat is niet waar. Uh, zij was van een andere tak van de familie. Maar ze werd, ze werd geboren in New York op 24 september 1941. En ze overleed in Tucson, Arizona op 17 april 1998 aan kanker. En ze werd geboren als Linda Eastman. En dat gebeurde in Scarsdale... En dat is een voorstel van New York. Kun jij je voorstellen dat het al meer dan twintig jaar geleden is? Dat die vrouw is overleden? Ja. Is dat niet normaal, zo snel? Nee. Jeetje, Mina. Ja. En het was een Amerikaanse ja. fotograaf en muzikant. Nou ja, ze speelden... Natuurlijk op aandringen van Paul May in de band. Ze was niet zozeer ja. muzikant. Ze was wel een zeer begnadigde fotografe. Dat dan weer wel. Mm -hmm. En uh, zij heeft hele iconische foto's gemaakt... van hele beroemde popartiesten. Onder andere Jimi Hendrix en dat soort mensen. Maar ook natuurlijk Paul McCartney. En uh, zo ontmoetten zij elkaar. En zij werden verliefd. En zij trouwden. Kregen vervolgens ook nog eens drie kinderen. Stella, Mary en uh, James. En Linda had al een dokter Heather... En dus hadden ze vier kindjes. En uh, nou, de dames... Uh, McCartney uh, zijn natuurlijk zeer succesvol geworden. Onder andere Stella McCartney... is natuurlijk een zeer beroemd... Uh, modeontwerpster geworden. En Mary is weer... ook net als moeder, een fotografe. Hmm. En uh, nou ja, dan weet je er nog veel alles van. He? Ja. En het liedje... dat uh, was dus met begeleiding gewoon van Wings. Dat heette Cook of the House. Alweer? Ja, die pan, ze was nog bezig. Ja. <laughs> het was nog niet klaar. Krijg Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt hier het nieuws van woensdag 17 april. De begraafplaatscommissie uit Zandvoort wil u als inwoner vragen om mee te denken over een nieuwe naam die past bij de Zandvoortse begraafplaats. Het is natuurlijk een plek waar mensen hun dierbaren kunnen gedenken en het is belangrijk dat de locatie na alle jaren is een eindelijk een echte naam krijgt. Want niet alleen de nabestaanden vinden het onpersoonlijk, maar ook voor uitvaarten is de huidige naamgeving niet echt handig.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 En hij liep door het ongeval onder meer een open beenwond, een gebroken arm en aangezichtsletsel op. De brievenbus is door de klap beschadigd geraakt. Vrijdag 19 en maandag 22 april is de gemeente gesloten vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Ook het publieksinformatienummer 14023 is die dagen niet bereikbaar. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en restafval vindt niet op maandag 22 april plaats, maar op zaterdag 20 april 2019. Het milieuplein aan de Ingenieur Lelyweg 51 is ook gesloten op 22 april, dus op de Tweede Paasdag. Ondergrondse containers worden wel geleegd. Als u wat meer wilt weten over de actuele inzameldata. Kijkt u dan even via het internet op afvalwijzer.spaarnalanden.nl De politie onderzoekt een bedrijfsinbraak bij u in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord... en is uw informatie relevant voor het lopende onderzoek. De inbraak is gepleegd op dinsdag 16 april 2019... tussen kwart voor vier ochtends en half vijf... in de Haltestraat te Zandvoort... De vluchtroute ging lopend richting het Raadhuisplein te Zandvoort. Heeft u iets gezien, zoals bijvoorbeeld een persoon of meerdere personen die zich mogelijk vreemd gedroegen? Uh, heeft u verdachte voertuigen gezien of is u iets opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze bedrijfsinbraak? Neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom en ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn. Als u de informatie anoniem wilt doorgeven, kunt u bellen met meldmisdaad anoniem 0800730. Dat is een gratis nummer overigens. Of u kunt bellen uh, met het normale nummer 0800804. Dan was dit het regionale nieuws tot nu toe. En dan hebben we toch een aankondiging. Oh ja. Ja, dat is toch wel even belangrijk. Wat dan? Nou, voor al die mensen die dus uh, graag naar de Matthäus Passion luisteren... en daar niet heen kunnen naar een prachtige live-uitvoering. Nou, treur niet, u hoeft niets te missen. Want aanstaande vrijdag, 19 uh, april, tussen 12 en 3 uur... wordt de hele complete Matthäus Passion uitgezonden bij uh, CFM Zandvoort. Onze Dolly doet de toelichting en uh, de presentatie ervan... En uh, u kunt dus geluisteren naar een prachtige uitvoering uh, van het Amsterdam Barokorkest. En uh, koor met solisten. Uh, Onder leiding van Ton Koopman. De opname is een uh, opname uit 2007 uit de Sint-Jacobskerk in Amersfoort. Het is een live opname. dus. Ja, dat is werkelijk uh, wow, kippenvel. Prachtig. Ja, dat is erg Prachtig. mooi. Ja. Dus uh, dat wou ik even vertellen, Dolly. Want dan heb je misschien wel een heleboel luisteraars. Die graag de Matthäus willen horen, maar er bijvoorbeeld niet het. heen kunnen. Ik hoop het, nou. dat, uh, dat we mensen plezier hiermee kunnen doen. Ja, dat denk ja. ik, wel. ik nou, denk het wel. Daar doen we het voor, hè? Ja, precies. Ja. Dus aanstaande vrijdagmiddag tussen 12 en 3 uur, dames en heren. Wordt niet onderbroken door nieuws of reclame. Het gaat in één A stuk A ja. achter elkaar door. Leuk, hè? Mooi, hè? Ja, ja, ik ga ook luisteren, hoor. Ja, echt waar? Ja, ik ja. ga luisteren. Ja. Ik ga meespelen. Jij gaat meespelen? Ja, alleen niemand hoort het natuurlijk, maar, want mijn schuif staat dicht. Ja. Oh, ja. <laughs> Jij zingt de baspartij. Ja. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het doet u misschien goed om te weten dat wat de voorspellingen betreft deze woensdag de minste dag van de week gaat zijn. Want het is vandaag over het algemeen bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook wel de zon. Vanmiddag is er kans op een lichte bui of wat gespetter en de wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht.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 De oostenwind waait matig en de temperatuur gaat stijgen naar 19 of 20 graden. Jongens, is dat lekker? Mag ik ook alvast vooruitblikken naar uh, goede vrijdag en het uh, paasweekend? Mij mag je. Ja? Ja, ik vind want, het. Goed. Want, want, want luister. Van goede vrijdag tot en met paasmaandag is prachtig lenteweer. De zon schijnt volop, het blijft droog. En het is met 20 tot 21 graden warm voor de tijd van het jaar. Want normaal is het een graad of 14, 15 in deze tijd. Maar ja, ga ervan genieten. Want na de pa Pasen gaat de wisselvalligheid geleidelijk weer toenemen. En gaan de temperaturen weer omlaag. Nou, deze voorspelling werd gedaan door Rico Schreuder. Nee, korte broek aan.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 staat niet Ze weg. Afscheid nemen bestaat niet. Toen liep ze weg. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Marco Borsato. Ja, ja. Ja, ja. ja ik heb dit, uh, voor dit nummer gekozen uh, om een um, um, um, um, hart onder de riem te steken uh, voor mijn nichtje en mijn neefje. Nou, nicht en neef, zeg maar. Ja. Uh, die vannacht uh, afscheid hebben moeten nemen van hun moeder. Ach. Ja. Ja, dat is triest. Ja, precies. Dus. En hard. En dan, nou ja goed, dan zit ik hier en dan denk ik, ja, dit is toch een kleine geste die ik dan naar hun toe kan maken. Kan je wel doen. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ook dat kan voor Roy en Melissa. Nou, fantastisch. Ik denk dat het wel aangekomen is. Uh, Marco Bozzato dus met een van zijn mooie liedjes: afscheid nemen bestaat niet. En dit zijn de baby's. Falling in love. Isn't it time? Holding you is a warmth that I thought I could never find. Get me through Babies. Isn't it time? Nee hoor, nog niet. We hebben nog 10 minuten. Dolly. Dus ja, dat zag goed. Ja, zeg jij, jij, had, jij had nog een artiest in het licht. Ja, een hele leuke. Een een hele he leuke oh, een en hele, hele leuke. Oh. Ja, en een hele verrassende. Maar iemand oh. met die een heel leuk repertoire heeft opgebouwd. Oh. En één nummer is wel zo ongelooflijk bekend. En ik denk dat er niemand is die weet wat, dat het van deze artiest oorspronkelijk is. Oh. Ik ga hem nu laten luisteren, want hij is jarig vandaag. Ah, oh, god. Artiest oh shit. In het licht. Of niet? Ja, wel. Soms droom ik dat jij... er niet meer zal zijn. Dat ik alleen ben, alleen en heel klein. Klein en onzeker, onzeker en bang. Bang voor de toekomst, maar dat duurt nooit lang. Want die dromen vervagen als sneeuw voor de zon. Als ik denk aan die dagen... Dat het begon, dan vul ik mijn glas en drink ik op jou Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou Jij bent de zon, jij bent de zee Jij bent de liefde, ga met me mee Jij bent de zon, jij bent de zee Jij bent de liefde, ga met me mee Want dan gaan we samen naar verre landen een eiland omringd door goudgele stranden, we leven van liefde, de zon en de zee, dus blijf daar niet zitten en kom met me mee, want als dromen vervallen. Leren, wat wij nog niet weten de tijd zal ons leren verdriet te vergeten dus kijk naar de wolken en drijf met ze mee lach naar het leven Dan nog op een tropisch helft. Heb alles al. Jij bent de zee. <laughs> jij bent de liefde, Maar wie was dit? Want ik zeg mij helemaal niks. Nee, maar dat is ook niet echt mijn repertoire hoor. Nee, nee, maar... nee, maar dat hoeft toch ook, nee, niet? Hoeft toch ook nee, niet? Nee, dit was, uh, uh, Nee, maar dit, dit nummer is zoveel nagezongen en gecoverd. En dan in een, in een goed uptempo iets. Want dit was natuurlijk heel uh, uh, uh, liefelijk. Maar, ja. Uh, dit was Bart van den Bossen. Een uh, Belgische zanger... Een songwriter. Ja. En uh, hij was geboren op 17 april 1964 in Oostende. Oh. Maar is helaas veel te jong overleden. Op oh. 48-jarige 48 leeftijd. Ja. Aan een uh, hartaderbreuk. Ja. En uh, ja, nou hij heeft heel veel leuke hitjes op zijn naam staan. Oh ja. Dit dus ook? Dit dus ook. Dit is, ook. Dit ja. is van, uh, van zijn hand. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. ja. En zo zijn de meer liedjes die hij ja. geschreven oh, heeft. Ja. Okay. Die echt een hit zijn geweest. Ah, oké. Okay. Yes. Ah. Goh, dat is toch wat, hè? Ja, hè? Had jij ja. niet verwacht, hè? Nee, had ik niet verwacht. Oh, nee. nee. Nou, dan heb je weer wat geleerd. Ik heb weer wat geleerd. Ja. ja. Dus dan leer ik eens wat. Een vitale opvoedkundige ervaring noemen ze dat. Ah, Genesis met Phil Collins. En die kunnen niet dansen. Ik ook niet. Vandaar daar ik het zo goed nummer vind waarschijnlijk. Is, eh, met Phil Collins en zo in uh, de nummer: dat heet 'I Can Dance'. dat kan ik ook niet, dus maakt niet uit. En uh, het zit erop, de eerste uur. Dus we gaan veel naar het internationaal van één uur. Tot zo aan de andere kant. <laughs> ja, echt waar.